Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In het noorden van Gaza en Gazastad zijn zware gevechten aan de gang, melden meerdere media. Volgens Haaretz gaat het om aanvallen vanuit de zee, de lucht en over land. Ook Al Jazeera meldt dat er hevige luchtaanvallen worden uitgevoerd en dat tanks zijn ingezet. Sinds ruim een uur liggen internet en telefonie grotendeels plat in Gaza. Volgens analisten is dat een aanwijzing dat Israël een grote aanval uitvoert. Israël beschuldigt Hamas van het dwarsbomen van de corridor voor mensen die naar het zuiden van de Gazastrook willen vluchten. Volgens het Israëlische leger moest de corridor gisteren gesloten worden omdat Hamas daar aanviel. Ook vandaag zou de terreurbeweging dat hebben gedaan. Israël had aangekondigd dat vandaag tussen 10 en 2 de corridor zou worden geopengehouden. Of dat is gebeurd is niet duidelijk. Het Israëlische leger zegt dat Hamas vluchtelingen bij wegblokkades tegenhoudt en terugstuurt naar het noorden. Een pro-Palestijnse actiegroep zegt achter de bekladding te zitten van het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Er zijn twee verdachten aangehouden. Bij de drie musea werden gisteravond met rode verf pilaren, ramen en de straat besmeurd. De actiegroep Workers for Palestine schrijft op Instagram dat ze vindt dat musea te weinig doen voor de mensen in Gaza. De bekladding gebeurde tijdens de museumnacht waarin musea tot twee uur open waren. Het vliegverkeer van en naar Hamburg wordt langzaam hervat. De luchthaven was sinds gisteravond afgesloten vanwege een gijzeling. waarbij een vader zijn dochter van vier vasthield in een auto. Mogelijk vanwege een ruzie over de voogdij. Vanmiddag kwam na 18 uur een einde aan de gijzeling. De man is gearresteerd, zijn dochter bleef ongedeerd. Het weer. Vanavond is het bewolkt, ook vallen er veel buien. Vannacht neemt de wind iets af en blijft het regenen langs de kust. Morgen opnieuw regenachtig met soms veel wind, bij maximaal 12 graden.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1566. Mijn naam is Ben of Veugen, gast gasten hier voor de komende twee uur in dit New muziekprogramma. Een uniek muziekprogramma, want waar hoor je nog New muziek op je radio? Nou, hier bij ZFM dus. Between the Stars. Ja, dat is een nieuw album van Andy Sater. En. Uh, dat doet ze gezellig op de fluit. ze is, uh, speelt allerlei soorten fluit. En dat uh, doet ze zeer verdienstelijk. En gaat al jaren mee in de wereld van de muziekwereld. En we zitten, eens even kijken. Ja, dan komt, uh, ja ik wilde zeggen, we zitten een beetje in de stars. Maar uh, dat is een beetje volbaardig. Uh, wel kan ik zeggen dat de eerste kerstalbums alweer binnen zijn. Die gaan we natuurlijk niet draaien, want... Uh, veel te vroeg, eerst Sinterklaas en dan Kerst. Rebecca Harold maakte het nieuwe album The Tree of Life. En daarna komt het nieuwe album van Tony Sieber met ambient Guitar Tales even kijken, dan gaan we terug in de tijd. We zitten inmiddels in 2019 en dat is vanaf track 13. Er zijn zoveel nieuwe albums elke week dat ik uh, 12 nieuwe albums per uur heb. Dat is ongelooflijk. Maar goed, Healing Hands van Cathy Oaks en uh, Gina Lene. En we sluiten af met Marconi Union met Dead Air. En dit programma, ik had het over Gina uh, Lene. Die heeft een hele mooie titel van haar track. On the Wings of Love. Ja, dat is natuurlijk altijd. Eh. Zo gaat dit programma dan ook heten. Elk programma op Peaceful Radio Show krijgt een titel mee. En dat is dan On the Wings of Love van 1566. Peacefulradio.info, daar kan je alles terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. في Allah, ايماني وانا من راجعين وانا من راجعين وانا من راجعين خايف الله خايف الله خايف الله في vanaf mijn rug uit, mijn navel is niet, ik ben niet, niet, niet, niet. Ik ben Masako, een van de artists van Peaceful Radio. Please visit mijn website www.masako-music.com. Matt Marshak and you're listening to Peaceful Radio.